Met het -journaal. De Nederlandse voetbalvrouwen die gisteren de Europese titel veroverden... zijn onder massale belangstelling gehuldigd in Utrecht. Na een tocht door de grachten kwamen de speelsers aan... in een overvalpark Lepelenburg. Daar hadden zich zo'n 12.000 mensen verzameld om de huldiging bij te wonen. Om de veiligheid te kunnen garanderen werd het park afgesloten... toen het maximale aantal bezoekers was bereikt. Met de bezoekers langs het water meegerekend... kwamen er zo'n 22.000 mensen op de huldiging af. Die werd afgesloten met een massaal meegezongen We Are The Champions mm <laughs> Bijna 16 jaar na dato heeft een forensisch expert in New York... een slachtoffer van de aanslag op het World Trade Center... van 11 september 2001 geïdentificeerd. Het gaat om een man van wie de identiteit... op verzoek van de familie niet bekend wordt gemaakt. Het is meer dan twee jaar geleden dat voor het laatst... een slachtoffer van de aanslagen werd geïdentificeerd. Het identificatiewerk blijft doorgaan... zolang niet alle slachtoffers zijn teruggevonden. Van bijna 40, van de, van, bijna 40 van de ruim 2700 slachtoffers... zijn geen Identificeerbare resten teruggevonden. De identificatie gebeurt door DNA-onderzoek op vaak minuscule botresten. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, wil de rijkste inwoners van zijn stad extra belasting laten betalen. De opbrengst wil die steken in modernisering van de metro. De metrotax moet ook genoeg opleveren om de 800.000 armste inwoners van New York voor half geld te laten reizen met bus en metro. De Blasio rekent op een opbrengst van vele miljoenen. De stad steekt jaarlijks anderhalf miljard dollar in de metro, maar die heeft een grondige opknapbeurt nodig. In België zijn aan het eind van de ochtend twee Nederlanders omgekomen bij een auto-ongeluk. De auto waarin ze zaten botste in de provincie Luxemburg op een geparkeerde bestelwagen. De twee, een man en een vrouw, allebei in de twintig, kwamen om. De bestuurster en een vierde inzittende raakten ernstig gewond. In het geparkeerde busje zaten twee mensen van wie er één lichtgewond raakte. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, zo'n 13 graden, morgenochtend zon, maar daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen.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 Rijst nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Hier volgeld, toont u ons uw liefde, uw naam.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 Vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven.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 verborgen door een steen toen u zich had verworpen en alleen als een roos geplukt en weggegooid nam u de straal en dacht aan mij meer dan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 Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwt. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer, was de prijs die U betaalde Heer.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 Toen u zich gaf, en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, Naar u de straat, en dacht aan mij, meer dan.